Uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Nanterre bij Parijs is een protestmars uitgelopen op rellen. Duizenden mensen liepen mee om Nahel van 17 te herdenken. Hij werd dinsdag doodgeschoten door een motoragent. toen hij er vandoor ging tijdens een verkeerscontrole. Maar na de tocht liep het helemaal uit de hand, vertelt correspondent Frank Renaud. De bewoners zeggen ook dat ze boos zijn op de politie al heel erg lang. Dat die spanningen er altijd al zijn. Ze hebben helemaal geen vertrouwen meer in de agenten die in Nanterre op straat lopen. Want die beschuldigen ze van veel te hard Ze beschuldigen ze ook van discriminatie. Als je geen witte huiskleur bent, word je aan de lopende band gediscrimineerd door de politie, zeggen ze. De komende avonden worden er in Frankrijk 40.000 agenten ingezet om rellen te voorkomen. In Den Haag zijn alle trekkers weer weg. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over het geklapte landbouwakkoord. En daarom kwamen een paar honderd boeren naar de stad om te protesteren. Zeven mensen werden opgepakt, onder wie iemand die twee agenten mishandelde. En door een foutje van een rechtbank is uitgelekt hoeveel twee superpopulaire games hebben gekost. Zo had Horizon Forbidden West, de grootste game die ooit in Nederland is gemaakt, een budget van ruim 194 miljoen euro. En The Last of Us heeft zelfs dik 200 miljoen euro gekost. En zangeres Pink krijgt de laatste paar dagen wel heel bijzondere cadeaus uit het publiek naar zich toe gegooid. Is ja, de vorige keer kreeg ze as naar zich toe gegooid. Waarschijnlijk van iemands moeder, maar ze wist dus niet wat ze ermee moest. Gisteravond kwam er weer een bijzonder cadeau bij. Pink kreeg toen een gigantisch stuk brie naar zich toe gegooid. En wat ze ermee gedaan heeft, dat weten we niet. Heb ik nog het weer voor je bewolkt met her en der een buitje? Vanmiddag en vanavond kan het gaan onweren. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen af en toe een zonnetje, maar ook een buitje met 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate: Dit is Robert Vriezen van de A. De wat langere files in onze regio staan op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 13 kilometer met 10 minuten vertraging bij Knopend Velzen. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Den Helder bij Heilo. 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Kwartier vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar Koenplein. Bij Amsterdam Slotenvaart. 7 kilometer. En 20 minuten bij Durgerdam op de buitering vanuit Koen, uh, Knopend Koenplein naar Durgerdam. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 242 Alkmaar Middenmeer. Na een ongeluk bij omval, 3 kilometer file daar. Met een half uur vertraging En tot zover de ANWB verkeersinformatie <Laborator ilfiğim> Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon Zee Zandvoort Zomerhit Dit is de zomer van ZFM nu Zandvoort draait dol That's right! Run! Een beetje een reden, hè? Want wie vanavond de, de tv gids erop naslaat... ziet dat bij Veronica twee 48 hours wordt uitgezonden, 48 hours en another 48 hours. En Eddie Murphy doet zijn imitatie van dit nummer. Roxanne, welkom bij deze zandwoorddraai door waar we een beetje de hits voorbij laten komen. Me, dit niet hoor. I Die I komt straks. Thinking, I guess you have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 stop pulling me back in my heart beats at your touch but i know yours is not used to be sober but you took your shots and you Uh, trouwens, je hoorde voor deze Rolling Stones uit Benny Moore. En Benny Moore komt straks langs hier in deze studio. Hij gaat ook wat spelen, dus langskomen en binnenkomen natuurlijk. En dat heeft alles te maken met een EP die ze afgelopen maand heeft uitgebracht. Dus in 3 voor 12 Noord-Holland Floodgolf, want dat is het vandaag in Alternative FM. Noord-Hollandse releases... En daar is Wendy natuurlijk een van de exponenten in. En toevallig komt ze ook nog eens een keer uit dit dorp. The Rolling Stones. Ook hier is nog wel wat over te vertellen. Want Keith Richards schrijft dit op een regenachtige namiddag. Ja, letterlijk. In 20 minuten tijd. En de dame die je op dit nummer hoort is Mary Clayton. Dat is een Amerikaanse soulzangeres. En ook diegene die met sol en passie ooit gezongen heeft... is deze dame, Tina Turner, helaas ons ontvallen. Private Dancer. Well, the men come in these places. And the men are all the same. You don't look at their face.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 Chai! Ja, dat heeft natuurlijk alles met die naderende toeren te maken. Queen met uh, natuurlijk uh, bicycle race. En dit is ook eentje uit de fijne jaren 70 oftewel blondie met Calmeer. nog eens een keer een programma wat op de dinsdagochtend uh, plaatsvond. Tussen 10 en 12. Dat heette de kant nog wel zo. draaiden we dit soort uh, nummers vaak uh, wat dat er gaat. Uh, Blondie met Colby. Me. Ik had uh, trouwens uh, voordat ik de bicycle race van Queen draaide ook nog Tina Turner uh, laten horen. Overigens over Queen. Ik ik kan me herinneren, dat is ook weer, had ook met die kant nog zo te maken... dat een van die presentatoren van dat programma... die is toen voorwege zijn functie als platenplugger... ooit nog eens een keer geweest bij een concert... maar hij vond er niks aan en uh, zat op de eerste rij... en hij stond op en hij ging weg. En Freddie Mercury die keek verbaasd van... vindt hij dat niet goed of zo? Ja, nou, dat is toch, toch een keer gebeurd. Um, we gaan op naar de hoofdlijnen van het nieuws... en dat uh, doen we met een nummer wat uit uh, Miami Vice uh, komt zal de, de meeste mensen weinig zeggen... dit nummer, maar... Uh, de oplettende Miami Vice-fan... weet dat dit ooit... een nummer is in een van de afleveringen... die daar te horen is... geweest. En dit is dus... het nummer achter uh, die aflevering. En dat is van Russ Ballard. Want zo heet de man. Uit 1984... heet het Voices. Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NMR Journaal. Bij een protestmars in het Franse Nantes voor de 17-jarige jongen... die werd doodgeschoten door een politieagent, zijn rellen uitgebroken. Deelnemers gooiden met vuurwerk, mortieren en stenen naar agenten. Regeringspartij CDA wil dat het kabinet in gesprek blijft met de boeren... ...ondanks het klappen van het landbouwakkoord. Vorige week stapte landbouworganisatie LTO uit de gesprekken. Het kabinet kondigde daarna aan om zelf met plannen te komen. En op satellietbeelden van een voormalige militaire basis in Belarus zijn nieuwe constructies te zien. Mogelijk is het een nieuw onderkomen voor Wagner, het huurlingenleger dat zaterdag in Rusland in opstand kwam. Het weer is bewolkt met hier en daar een bui bij ongeveer 23 graden. From a rooftop, all the world is rushing. Well, I am. I am. Vanavond in uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Vloedvol. De nieuwe single. En dit was uh, de oude van, uh, of uh, de huidige eigenlijk, van Ruud Houwling. komt ook uit dit uh, dorp, uit Zandvoort. En I will always believe in you. De je Little Lies van niemand minder dan Fleetwood Mac. En dit is ook uit de buurt. En zij is alweer bij Radio 2 geweest. En is dus gewoon een zeer bekende Nederlandse band. Suus de Groot, oftewel Suda Knight. Met haar huidige single Oceans You Might Go. Grapefruit Airbag, ze zegt het zelf al, komt uit Japan. Pistachio heet het de nieuwe single en de vorige hoorde je Sue the Night. Um, vlug weer verder, want er is nog meer te doen. Deze band van drie stuks, die hebben we hier in december in de studio uh, gehad. Heet Hello Love Addicts. en dit is de radioversie van Evolver. Nog even terug uh, in uh, december van het afgelopen jaar. Toen waren ze dus uh, hier uh, te gast. Low Erects en het nummer Evolver. En straks in het uh, programma wat hierna komt... draaien we een van de remixen van uh, het uh, nummer All The Dreams You Took. Draai nu even een plaatje pla praatje, zoiets. Dit is ook een uh, regelrechte klassieker. En wel het, het begin van de jaren tachtig. Eveneens uit... De zeer bekende televisieserie Miami Vice. Maar dat uh, mag geen naam hebben: Phil Collins en In the Air Tonight. Ja, dat zijn ze nog wel eens. De klassiekers van Valéa. Dat is ook alweer een nummer van 42 jaar oud. Maar het is alsof je hem gisteren op hebt gezet. Um, van een eerste solo album wat hij ooit heeft uitgebracht. Face Value. En inderdaad, wat ik zei. Hij is ooit nog eens een keer gebruikt in een van de afleveringen van Miami Vice. Uh, niet één keer. Ik geloof zelfs. Twee of drie keer uh, dat er uh, dit nummer voorbij is uh, gekomen. Phil Collins met In The Air Tonight. Um, we gaan op naar uh, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van vandaag. Want het is uh, 29 juni, dus de laatste donderdag. Dus dat doen we dan. traditiegetrouw uh, de releases uit Noord-Holland. Dus alleen maar Noord-Hollands materiaal wat uh, voorbij komt. Misschien één uitzondering, maar dat heeft met Jamie de Groot te maken. Want die komt uh, vanavond mee. Um, in ieder geval het eerste uur uh, meespelen als het gaat uh, wat uh, betreft uh, Wendy Moore. Want dat is degene die vanavond uh, in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf zit. En dat heeft alles uh, te maken met de EP Dawn After Dusk. Uh, die de afgelopen maand ook uit is gebracht. Het, uh, de eerste EP. En er dus zullen, als het aan Wendy ligt, spoedig nog een aantal dingen... Uh, EP's en albums misschien wel gaan volgen. Dus dat uh, straks... Maar we hebben ook nog eentje die we nog laten horen. Tot aan het nieuws van 7 uur. Dat is ook een regelrechte hit geweest. Maar ook een icoon uit de jaren 80. En dan heb ik het over Madonna met Dress You Up. Ik spreek je zo. Dan heet het 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf bij Alternative Vervecht.